Gemeente, we gaan nu over tot het lezen van het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen.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 En de vragen zullen stellen aan de doopouders... stel ik voor dat wij gaan zingen psalm 105 en daarvan het vijfde vers. En als wij dat vers zingen worden de kinderen binnengedragen. En na de bediening van de heilige doop wil ik u vragen... in zoverre dat ook mogelijk is om staande deze ouders... met hun kinderen toe te zingen psalm 134 en daarvan het derde vers. Nu eerst psalm 105 vers 5... En na de bediening van de heilige dood, Psalm 134, vers 3.